van kesteren met het NOS journaal. De Oekraïense president Zelensky bezoekt in Washington de Amerikaanse president Trump. Hij ondertekent daar een akkoord, zodat Amerika toegang krijgt tot Oekraïense grondstoffen zoals mineralen. De deal moet de landen weer dichter bij elkaar brengen. Vorige week maakten de VS en Oekraïne nog openlijk ruzie, maar Trump zei vandaag dat hij veel respect heeft voor Zelensky. Volgens hem wordt Amerika door de overeenkomst terugbetaald voor de honderden miljarden die Oekraïne zou hebben gekregen.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 Een 18-jarige student uit Azerbeidzjan heeft zijn excuses aangeboden voor het lekken van het songfestivallied van Zanger Cloud. Dat meldt het AD. Het nummer Selavi werd een dag eerder gelekt op X. Volgens de student verscheen het nummer al op een geheim telegramkanaal. En dacht hij dat het liedje zonder probleem kon worden gedeeld. De Azerbeidzjanse student zegt nu doodsbedreigingen te krijgen. Ook zouden zijn naam en foto zijn verspreid om hem op te sporen. Microsoft trekt de stekker uit Skype. Het videobelplatform werd 23 jaar geleden opgericht. Het aantal gebruikers is in de afgelopen jaren met bijna 90% afgenomen. Van ruim 300 miljoen naar 36 miljoen gebruikers in 2023. Tot 5 mei hebben gebruikers de mogelijkheid om al hun contacten en chatgegevens over te zetten naar Microsoft Teams. En daarna is het over en uit met Skype.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 Goedenavond allemaal. Het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat kan maar één ding betekenen hier op ZFM. Het is tijd voor een nieuwe uitzending van Jelmer en de M&M's. Hebben we er weer zin in? We zijn compleet vandaag. Uh, Jelmer, ja, ja. Altijd. Altijd zin in. We zijn Hallo. er weer. Hallo. Kijk eens aan. Dit keer weer even geswitcht. Ja, dit keer weer even geswitcht. Het is weer uh, zo'n maand dat ik dan weer een beetje hier sta. Je hoorde net uh, Kensington met uh, een van hun nieuwe singles, A Moment. Meer staat het net al te zeggen dat we dat een lekker nummer vonden... Dan, Zeker. Uh, ja, Ze zijn weer begonnen. Ze zijn weer begonnen, inderdaad. Nieuwe zanger. Dus uh, nah, Alle ruzies opgelost. Benieuwd wat het allemaal gaat brengen in de komende tijd. Nou nah, goed, oh, ja. we hebben zoals altijd weer een uh, pompvol programma voor jullie. We gaan weer gewoon nieuws bespreken. Sandfors nieuws, entertainment nieuws. Uh, gewoon weer heel veel nieuws, maar ook leuke dingen. En natuurlijk even bespreken wat te vinden van onze zongfestival-instelling. Maar dat allemaal in het tweede uur. Het is eerst tijd om even oh. lekker te kijken naar het landelijke nieuws. Want wat Woe. wil jou op deze maand, Jelmer? Uh, nou, mij viel heel veel op, maar uh, als ik één ding moest uitkiezen is wel het debat wat ik vorige week in de Tweede Kamer heb gekeken. Dat ging over de, het verbieden van homogenesingstherapie en conversietherapie heet het ook wel. Dus conversie betekent dat je uh, een iets wat iemand heeft heb probeert weg te maken. Uh, in dit geval een identiteit. Uh, en daar wordt al heel lang over gesproken, heel veel jaar. En Nu uh, was er uh, opnieuw een wetsvoorstel uh, in de Kamer uh, werd ingediend. Uh, maar kan niet op voldoende steun rekenen van de NSC en het CDA en ook de PVV stemt waarschijnlijk tegen. Uh, en het was een heel interessant debat, want uh, uh, nou, dit wetsvoorstel komt dan van de VVD, D66 en GroenLinks en Partij voor de Dieren ook. Uh, en de bedoeling is, is dat deze de handeling of het aanbieden van homogeneziëntherapie, wat uh, heel veel slachtoffers heeft gemaakt en er nu tegenwoordig minder, maar het mag nog steeds gebeuren. Dat is dus. Uh, therapie Niet alleen praten, maar ook andere handelingen om uh, ja, mensen best wel wat psychische schade aan te doen. Uh, en dus het feit dat je nou ja, homoseksualiteit of iets anders zou kunnen genezen. Uh, dat zou moeten worden verboden met het wetsvoorstel. Uh, het, de kritiek is van de partijen waardoor het geen meerderheid krijgt waarschijnlijk is dat je met deze wet ook gesprekken zou verbieden. Uh, dus gewoon even uh, praten over iemands gevoelens of uh, hoe hij erin zit. Uh, maar dat is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling van het wetsvoorstel. Alleen werd dat in het debat uh, niet echt... Uh. Het debat stond eigenlijk al vast van tevoren. Want uh, CDA en NEC hadden van tevoren aangekondigd dat ze niet voor deze wet uh, zouden stemmen. Uh, ze willen wel dat homogenezing verboden wordt, maar niet op deze manier. En nou ja, welke manier dan wel, dat weten we ook niet. Uh, er wordt al tien jaar over gepraat of nou, iets korter. Uh, en dat lukt uh, steeds niet. Uh, eerst waren er kabinetten met CDA-ministers... die het uh, heel lang uitstelden om er iets aan te doen. En nu is er dus een initiatiefwetsvoorstel. Dat betekent dat uh, Kamerleden eigenlijk een initiatief nemen... om een, uh, om een wet in te dienen. Ja, en ook die lijkt het niet te halen vanwege ja, nieuwe argumenten. En wat ze wel trouwens als alternatief bieden is... om uh, de psychische schade die homogenesie met zich mee kan brengen. Om die wel te verbieden in de nieuwe wet die er nog helemaal niet is. Uh, die überhaupt psychische mishandeling verbiedt. En om dit erin op te nemen. Alleen wat ik daar zelf van vind is, uh, en dat kwam ook wel in het debat naar voren is. Uh, dan keur je nog steeds de handeling goed en de therapie eigenlijk. Maar het enige wat je dan strafbaar en verbiedt is als iemand kan aantonen dat daardoor psychische schade is ontstaan. Ja, want dat en je is, kan natuurlijk veel beter aan de voorkant. Ja, maar dat is natuurlijk ook nog lastig: van, ja, hoe ga je aantonen dat je psychische schade hebt. Dat is natuurlijk een heel lastig bewijs in een uh, rechtszaak. Ik weet niet, hoe de rest van de tafel daarnaar kijkt, kun je psychische schade aantonen? Als we, nou, wat, ja, wel, ja, nou ja, daar zal wel na last zijn. Maar. Nou, nou ja, kijk, ja. Ik, ik heb zelf een beetje rondgelopen gelopen in, in die wereld. Uh, nou, mijn antwoord erop is: meestal als mensen het aangeven, dan is er in ieder geval wel iets aan de hand. Of dan is wat er gezegd wordt: is een tweede. Um, maar ja, ja, ik bedoel, ja, het aantonen is lastig. Maar dat, dat is sowieso met de hele, psychische, de hele wereld van psychologie. Het is allemaal een beetje. Uh, ja. Toch een beetje koffiedik kijken of zo. Ik ben je weer gek als ik ja. het zo zeg. Maar... Ja, want omdat het een test is, dan komt er vaak een psycholoog. en die gaat het dan beoordelen en zo. Ja. En, uh, maar dat ja, is ook maar... subjectief. Ja, want psycholoog A die zegt misschien uh, ja. A, A, A. en psycholoog B zegt B. Dus, uh, ja. Dus, uh, ja. Nou ja, daarom ja. denk ik ook dat het onverstandig is. om uh, zeg maar de psychische schade strafbaar te stellen. Dat willen ze dan wel ja. in de algemene wet doen. Maar je moet gewoon de handeling zeg maar verbieden. Ja. Want het, nou is ja, gewoon, precies, het voelt dus ook angstig. Het is sowieso ja. iets ja. middeleeuws. En dat is natuurlijk ook onbewezen en het kan ja. helemaal niet. Dat je nou niet ja. kan genezen. Je kan wel praten. En je kan wel. Met psychologen kan je natuurlijk als iemand ergens niet uitkomt, is dus prima. Maar dit soort therapieën, ja, je moet er maar eens wat over opzoeken. Er komen ook voorbeelden van Amerika van hoe ver mm -hmm. het kan gaan. Maar. Uh, nou, ja, ik dat vind het lastig. Ik, ik ben sowieso worden. van mening wat jij zegt. Het is sowieso een hele... Voor de, in de meeste gevallen, veruit is het iets barbaars. Maar dan is vooral de vraag van ja... Wat, wat vind je belangrijker? Hè? Moeten mensen gewoon die autonomie hebben om te zeggen van... We doen het zelf. Is die autonomie er zo? Nee, hoe bepaal je dat dan? Het, ja, best, Ik vind het een ingewikkelde discussie. Ik weet het niet. Maar wat jij zegt, ja, Jomart, het lijkt mij sowieso heel onwenselijk. Dat, mm -hmm. uh, volgens mij zijn we het daar ja. Ja. ja, maar goed, dat wij er niet ja. over moeten beslissen... Dan zullen we maar weer zeggen. Gelukkig wel. Ja. Ja. Oké, okay, dan uh, gaan we naar het volgende nieuws item. kon jij uh, doet net iets, je staat niks in ja. waar je zegt, dit moet ik echt even melden. Ja. Nou ja, er, er was, ik zat was echt te denken, van, wat ga ik nou als nieuw item doen? Want wat ik jou maar ook al zei, er is eigenlijk wel veel gebeurd afgelopen maand. Maar ik wilde iets, ja, iets wat inhoudelijks. Vorig had ik uh, het CBDC gedaan, uh, Central Bank Digital Currency. Maar nu heb ik eigenlijk iets wat mij opviel. En dat is het Klimaatburgerberaad. Er wordt namelijk door de overheid een, uh, een burgerberaad georganiseerd. Nou, lokaal hier ook in de politiek ben ik best wel voor het concept van een burgerraad. En dat wil zeggen, je, je nodigt eigenlijk een willekeurig samengestelde groep mensen uit. Hè, op basis van uh, waar ze wonen, verschillende plekken, verschillende leeftijden, verschillende opleidingsniveaus. En dan hoop je dat daar een soort advies uit naar voren komt door hen te betrekken, uh, waar jij als overheid iets mee kan. Maar, zoals met heel veel dingen, valt of staat uh, uh, een iets, iets wat je doet. Hè? Dus, dus zo'n zo goed initiatief met hoe je het uitvoert. Nou, wat je ziet met het burgerberaad dat ze nu landelijk doen op klimaat... is dat daar dus heel veel misgaat. Namelijk, Ze hebben een testgroep of een uitnodigingsgroep gehad... van maar 2000 mensen die al bestond uit geïnteresseerden... Het is niet openbaar, dus we hebben geen idee wie die mensen zijn. En vooral, ze worden van tevoren bijvoorbeeld al meegenomen... door wetenschappers die daar natuurlijk hun levenswerk van hebben gemaakt... Uh, um om uh, uh, ja, wat te, te leren, als het ware, over het klimaat. Maar er is geen enkel stuk opgenomen over dat er dan ook wetenschappers tussen moeten zijn, zitten met meningen die bijvoorbeeld weer zijn van ja, maar we kunnen wel uh, wat rustiger zijn, wat meer los zijn uh, wat het klimaat betreft. Dus je kan je afvragen in hoeverre is hier niet gewoon sprake van beïnvloeding voor, uh, voordat je in ja. plaats van alleen maar lering, zeg maar. Nou, er zijn een aantal van dat soort dingen... Die, en het dus, kost ook heel veel, toch? Nou, precies, dat is het volgende punt. Dus één is er beïnvloedingsfilter, zeg maar... waar, waar je dus vragen bij kan ja. stellen... wat juist heel ja. veel wantrouwen geeft. En wat ik dus ook heel erg vind... dat ik ben dus voor dat concept... maar goed, nu als ik dus het woord klimaat... of uh, burgerberaad uh, uh, noem binnenkort... Dan gaan een aantal mensen denken aan dit burgerbaat. En dan denk ik ja. nou Mirko... Laten we dat niet doen, zeg ja. maar. Terwijl dat, ja, dat is natuurlijk niet waar ik voor ben. En precies wat jou maar zegt... dan is er dus ook nog bovenop gekomen dat het heel duur blijkt te zijn. Omdat ze dus ja, en ze willen zelfs nog 6 miljoen extra... Nou, ze willen nog miljoen extra, nee, te, ja, toch? Vij, is het? Zes ton wilden ze extra, maar ja. dat gaat de minister wilde waarschijnlijk waarschijnlijk dus niet doen. Ze precies 6 ton extra ja. nog... voor hotelovernachtingen en dat soort Van dingen. Twee voor die mensen. Nee, nee nee, nee de, de, de keuzegroep was 2000 mensen. Ik geloof ja. dat de mensen die komen, zijn er maar 100 totaal. Wat zo. je? Dus, dus, dus, Wat een goede groep voor de nou, nou ja, nee, precies. En, en dat is gewoon een beetje mijn punt. Ik vraag me sowieso over. Ik, ik zie sowieso een, een burgerbraad meer als iets lokaals. Landelijk heb ik er ook nog niet echt over nagedacht. Van, nou, is dat dan net zo goed? Maar goed, als je het al doet, zou ik zeggen... zorg dan dat de informatievoorziening een beetje objectief ja. is. Dus zorg dat alle kanten gerepresenteerd zijn. Maak het niet belachelijk duur, uh, zoals dit. Nou, en, en ik kan er nog veel dieper op ingaan. Maar zijn nog veel meer dingen waar het een beetje aan nou Ja, het is, het is natuurlijk lastig. Want uh, kijk, als mensen daar aan meedoen. Dus, uh, net zoals, nou ja, niet net zoals jullie raadsleden. Maar wel als er een soort participatie is of mm -hmm. iets. Dit is natuurlijk een vorm van participatie eigenlijk. Ja. Dan moet je dat goed regelen. En dan moeten er, er vergoedingen zijn. En dan moet er eten zijn. Tuurlijk. Alleen ik vraag me wel af. En dat komt wel eens vaker voor bij dit soort dingen. Het kost altijd zoveel geld ja. dat, dat ik denk. Ja. Want kijk, bijvoorbeeld ook in Haarlem heb je ja. het parkeerbeleid. Ook uh, als onderdeel van een... Uh, na dat referendum nog een burgerpraat gehad. Dat kostte ook aardig wat. Ja. Maar als ik zag wat ze allemaal organiseerden... en hoe het allemaal in elkaar zat... dacht ik, nou, dat is best wel logisch. Maar 6 miljoen euro, dat ja. is echt... Nee, voor, je... voor die ja. hoeveelheid mensen, dat is echt... Dat ja. kan je, kan je, wat jij zegt, dat kan je gewoon niet wijsmaken. Nou goed, en, en, en dit is dus echt... Ik probeer het een beetje kort te houden natuurlijk voor de radio. Maar goed, maar er zijn zoveel dingen die hier aan niet kloppen. Dat ik zoiets heb van, ja, dit voelt toch weer als een... Uh, nou, een nieuwe ontwikkeling in een, een gefaald democratisch experiment. En dat is jammer. Dat betekent dat de volgende keer dat ze zoiets willen inzetten, dat het natuurlijk weer moeilijker gaat. Hè? Want dan gaan mensen daar weer twijfels bij hebben en zo. Wat dan ook terecht is, van ja, het is niet goed gegaan. Nee. Dus dat is ja, mijn punt. Ik denk, ik denk zelf <laughs> ja. dat op zich, kijk, het concept is natuurlijk wel redelijk dat mensen gaan nadenken over nee, wat, ja. er, wat er goed is. Maar ik denk: kijk, dat zo lokaal hè, over echt een lokaal issue, en wat ook lokaal van invloed is. Want ik vind het een beetje veel dat dus nu mensen gaan adviseren over iets wat een heel land misschien exact. Nog wat breder nee, precies. zou ja, moeten precies. veranderen. Dus ja, exact. Wat ze, wat ze eigenlijk moeten doen, in mijn ogen is gewoon, gewoon per gemeente zeggen. Of gewoon dat alle gemeentes zeggen. Uh, wie er langs wil komen om ze om te zeggen of wat hij ervan vindt, die komt. En dan zetten ze gewoon. Elke gemeente zegt gewoon. Oké, okay, dit is wat wij vinden. Dit is wat de gemeente hey, zeg maar, als vals. Uh, overgrote deel voor of tegen heeft gestemd. Dan gaan alle gemeenten bij elkaar. Dan ga je kijken provincieel. Nou, uh, dat zou ook is, nog provincieel kunnen. Provincieel heb je ja? oh ja, uh, wij hebben meerderheid met deze gemeente. Dat, dat we dit willen. En de provinciale gaan allemaal weer nou, naar het landelijke. En dan heeft letterlijk elke burger de kans gehad. En dan is het gewoon heel landelijk. Dat vind ik best wel interessant. Ja, dat ja, ik in het oprecht best een gegeven concert. Ik, uh, ik, ik, ik hoor het, het al, we hebben hier een, ik een inventor. Ik vind het heel interessant, ik weet alleen niet of het minder geld gaat Ja, en ik denk... dat is weer waar. En ik denk dat je ook niet op provincie moet doen, want dan denk ik dat je dan toch nog veel generaliseerd Ik denk dat binnen de provincie ook nog wel verschillende meningen kunnen spelen. maar, nee, dat is, maar hij uh, zegt dus dat je ja, ja. per gemeente ophaalt en dan, ja, uiteindelijk heb je dan provinciaal ver, Ja, dan heb je uiteindelijk per provincie één uitkomst. En dat is dan natuurlijk... Maar goed. Oh, dat, zo. Ja, ja. ja, ik snap je ook alweer. Ja. Dat, dat, dat maakt ja, verder niet goed. uit. Tot ja. zover het deur ik, ja. ik, ik ga nog even kijken ja. naar... Mickey, heb jij nog nieuws? Voor jou nog iets op deze maand? Uh, nee. Ja, nou, lekker. Nou, nou, gezellig. Nou, ja. en uh, Mike, Mike heeft ook nog een... Oh, Vandaag kan je, weet ik, voor hoeveel planeten zien... Oh, cool. Dat, nou, is dat leuk. was een cornover over zes al. Dus, oh. Uh, oh, nu, ja. nou, misschien kan je nog een paar zien. Ja. Als maar, de uh, zien, Mike heeft ook een item wat zeker? ook voort is gekomen uit een burgerbraak. Dat uh, weet ik, dat niet. ik niet. Maar dat we gaan het even hebben over uh, de Europese Commissie. Want uh, vanuit de Europese Commissie gaat er 200 miljard euro geïnvesteerd worden in AI. Dat is een initiatief genaamd Invest AI. Om ook uh, kunstmatige intelligentie AI binnen Europa te gaan ontwikkelen. En ook gewoon... Ja, ...misschien op termijn natuurlijk een goede tegenhanger te krijgen... ...van een ChatGPT of van een DeepSeek R1. En dat is natuurlijk best wel goed, want nu zijn uh, OpenAI... ...en Google en Facebook en natuurlijk ook uh, het bedrijf... Uh, ...wat achter dat Chinese gedoe zit... Ja. Uh, ...de grote spelers um, Diep, op de maar... AI-markt, inderdaad. En dat wordt natuurlijk allemaal nog eens eventjes gedraaid op Nvidia... ...die natuurlijk ook een gigantische beurswaarde heeft inmiddels. Uh, maar om dat dus binnen Europa te, te krijgen, is denk ik best wel goed. Want ja, Amerika heeft nou zich niet vooral onder Trump echt laten zien... als een uh, Goede handelspartners, zeg maar. Dus uh, ja, lekkere interne, ja. zou ik zeggen, toch? Hoe kijken wij er verder naartoe op de tafel? Nou ja, ik bedoel, het, het werd ook wel een beetje tijd, toch? Je hebt letterlijk al memes dat, dat de hele wereld... zeg maar één kant op rent uh, op zo'n sportbaan. En dan de Europese Unie, die rent zeg maar precies de andere kant op qua technologie en niet alleen qua AI... maar gewoon qua technologie in het algemeen... doet de Europese Unie het gewoon belachelijk slecht. Nederland is daarin dan toevallig de enige uitzondering. Dus go Nederlandse overheid in dit, uh, dit geval... mag ook een keer positief zijn. Want natuurlijk ASML in Nederland zitten, maar hebben ook heel veel financiële... Techbedrijven, hier zitten veel softwarebedrijven in Nederland... die heel veel te maken hebben met efficiëntie, infrastructuur... noem maar op en zo. Dus er gebeurt hier nog best wel veel. Ondanks dat dat misschien wat minder bekend is... omdat dat zeg maar wat minder de consumer-tag is, om het zo maar te zeggen. Um, maar ja, het werd, het werd nodig tijd. Ik bedoel, het feit dat een land waar mensen nog massaal op straat poepen en spugen... en dat bedoel ik echt niet gemeen, maar dan heb ik het over India... Dat, dat die verder voorlopen op het gebied van AI... dan de Europese Unie. Nou, dat, dat betekent gewoon echt dat wij het fout hebben gedaan. Dus, dus ja, 200 miljard, dat lijkt heel veel. Maar dat ze zich ook terugbetalen. En, en ja, dat is gewoon goed. Alleen maar voor. Ja, ja. ja vind ik ook. Ik zie inderdaad... Dat, dat wij in Nederland natuurlijk wel... inderdaad vooral ASM... Ook, ook dat de overheid het goed heeft gedaan... toen er tijd om ACM natuurlijk in Nederland te houden... met die uh, voordeeltjes en dingetjes die ze hadden. Daar hebben we het natuurlijk ook uitgebreid over gehad toen dat uh, speelde. ja. Maar goed, dat is dus mooi dat we hebben in Nederland. En we krijgen dus misschien over een uh, paar jaar ook een uh, heel goed Europees AI model waar we wel veilig oh, al onze no. geheimen in kunnen typen. Nou, <laughs> hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Nou ja, alleen, alleen Ursula kan dan meekijken in plaats ja, van. De... <laughs> maar beter dan de hele Amerikaanse politiek. die. Ja. Ursula? In plaats van alleen Trump. Uh, ja, ja, Ursula. Ja, van van dat de is de jouw Leiden president, Mickey. De, uh, van de pre dat weet. Dat is jouw president. Mickey denkt dat aan die inkvis van de kleine zemermint. Ja, natuurlijk denk ik daar aan Nee, Wie? van de Europese, Europese Unie. Van de Europese voorzitter Unie. van de commissie. Nou ja, goed. Oké, voorzitter, ja. We hebben voor. dus ook weer established dat Ursula niet alleen een Inkvis is. We zijn nog geen federaal Europa. Nog niet. Is, uh, ja, gelukkig trouwens. Het is weer tijd voor een <laughs> stukje muziek. We gaan even luisteren naar Aliana Grande met Eternal Sunshine. Hier op ZFM. People say, we both know I couldn't change you I guess you could say the same Can't rearrange truth I've never seen someone lie like you do So much even you start to think it's true Ooh, get me out of this loop, yeah, yeah So now we play our separate scenes Nah, now nah, she's in my bed Transcription We could've fought through behind this door Ja, je hoorde Ariana Grande met Eternal Sunshine. En daarna hoorde je Revolving Door van Tate McRae... van het nieuwe album So Close To What. Die nou, goed, lekkere muziek. Ja, die ze, dat album doet het bijzonder goed. Tate McRae is natuurlijk al een soort... Uh, nou ja, bekende artiest, wil ik niet per se zeggen... maar ze wordt steeds bekender. En ja. uh, vooral met haar vorige album... Uh, ik weet even niet meer hoe dat heet... maar dat was al vrij bekend ook vaak op de radio gedraaid... nu dat nieuwe album. Misschien dat dat nog weer net even een stapje verder gaat. En het klinkt allemaal lekker en het is allemaal... Goed, en nu gaan we het hebben over het regio. Ik las dus iets op NH Nieuws... en ik heb ook op Harams Dagblad gelezen. Er was dus gewoon een winkeloverval... in de Cronjeestraat... waarvan de getuigen zeiden... dat hij rond de elf jaar was. Hoe ben je rond de elf jaar... en denk je, ja, wat ik ga doen op mijn avond... winkelovervallen. Huh? Ja. ja, en uh, het Harams Dagblad heeft dus geschreven... dat er een jongen was die net boven de lollies... op de toonbak uitkwam. Maar Wat? Dus, dus dit, dit, dit kind letterlijk denkt, ai ik heb geen theater gespeeld vanaf mijn achtste laat ik gewoon een Ganoe kopen en een winkel Waarschijnlijk praat oh. nee, hij wel was, zo Er was geen, ja. er was geen wapen in het, uh, Maar in hoe in overval je dan een winkel? Dan komt er toch gewoon een volwassen het, kerel die trapt dat joch op de grond en dan is het gewoon doei Nee, nee, hij, maar kijk, hij zou met ja. een hongbakknuppel hebben gedreigd... en wel schade aan de winkel hebben veroorzaakt... <laughs> dat, dat rapporteert en haar nieuws. Ja. Ja. Maar dit is toch... Ik vond dit echt... Ik las dit. Oh, ik, ik vind het sowieso... en dit is natuurlijk een gesprek wat je vaker hoort... ook bij ons, maar ook gewoon in het landelijk mm. nieuws. Is, ik heb het idee dat steeds mensen steeds jonger... dit soort dingen doen. Want ik las ja. het ook weer Maar ik, ik Weet je wat ik dus gewoon niet snap? En, en sorry, daar moet ik dan toch iets over kwijt. Ik, je bent toch de die hele omgeving, nou ik weet niet eens misschien is dat kind ook gewoon niet helemaal goed hoor maar, maar die hele omgeving heeft dan toch sowieso zo, zo'n zo kind gefaald, want ik bedoel, kijk iedereen zegt dat het, het altijd over slechte opvoeding en dat dat dan zielig is en dat het dan mis kan gaan en bladibladibladibla, maar kijk als jij jong bent, dan kom je er al vrij snel achter... Hey, als ik iemand een klap geef en iemand helpt, dan is het niet goed. Dan weet je dus ook... als je een honkbalknuppel draagt... en je sloopt andermans spullen... Dat leer je als het goed is op de, in de kleuterklas al... dan is dat niet goed. Dus er is dan toch gewoon iets... fundamenteel mis met je psych. Als jij op zo'n moment denkt, dat doe je. En wat ik me vooral afvraag, dat gaat niet eens zozeer om, om de leeftijd of zo... hoe kan het nou dat dat aan het toenemen is... Weet je, is dit, is dit weer, weer een, een, ja. iets, iets met migratieachtergrond of zo? Ik, ik, heb, ik, ik heb daar idee. toch wel twijfels ja, bij. Maar ik hoorde ook inderdaad een schietpartij van jochies van 13... en nog een steekpartij hier. Maar hoe kan van dat? Smalt. Hoe kan dat? En, dat, en ik, ik geloof, Ruh, ik heb daar echt niet, zeg maar... Kijk, tuurlijk, uh, ik, ik, vind, ik ben wel zeg maar progressief in de zin van... dat ik vind dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Dus als je in de gevangenis uh, dan komt op een gegeven moment... geloof ik juist dat je heel erg moet inzetten... op hoe krijgen je iemand weer goed de maatschappij... Want dan heb je het eigenlijk sowieso meer aan. Want iemand komt toch wel vrij, hè? Dus, dus om meerdere ja. redenen Alleen al, En omdat ik niet geloof in het concept van straf. Maar goed. Uh, maar zelfs, als je dat, zelfs daarvan uitgaande. Ho hoe kan het nou dat dit ineens zo, veel, zo vaak misgaat? Ja, ik snap dat echt ik, niet. Ik, nee, ik ik snap het niet. Snap het, echt het niet. schijnt dus dat als je kijkt naar puur en alleen de data. Dat het best wel meevalt hoeveel mensen jongeren criminaliteit ingaan. Ja, um, het is ook veel flink zeg maar, ik, heb het, uh, ik weet niet precies waar dat is. Ik weet dat er ergens stond. Ik ben even gekeken, waar ik het las. Maar we lezen er dus steeds meer over. Het lijkt wel of het steeds heftige de delicten zijn. Althans, zo voelt het. Maar... In de praktijk, als je kijkt naar de data... schijnt het dus... Ja, bizarre, het precies maar de, ja. precies die data ken ik dan ook. Maar is het niet zo dat het niet steeds disruptiever wordt? Want dat is een beetje het gevoel dat ik daarbij krijg. Nou, bedoel, ik bedoel, ik, ik zie wel... Maar de, de, de, bijvoorbeeld het, aantal toename, het is wel een soort toename in zinloos geweld... Zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Weet je wel? En dat is natuurlijk erger dan iemand die fraude pleegt. Dat is een beetje hoe ik hem bedoel. Hè. Dus tuurlijk, de criminaliteit aan zich gaat omlaag. Maar ja, als maatschappij heb jij veel meer last... van iemand die op straat met een mes zwaait, zeg maar... met, met GGZ-problematiek... Uh, dan iemand die denkt... hé, hey, ik ga even wat, wat geld uh, verdonkeren... malen voor de Belastingdienst, zeg maar. Het is dus ja. beide slecht, maar ik kan me wel voorstellen... dat het ene meer impact heeft op het veiligheidsgevoel... van iemand dan het ander. Hè. Dat, dat, dat is een beetje hoe ik daar dan tegen aankijk... naar dat soort cijfers, maar goed. Ja, het is, inderdaad, het is inderdaad wel bijzonder. Ik ben ook geen expert natuurlijk, maar... Weet je, het feit dat je het gewoon al meer leest... ik vind het toch een soort zorgwekkend... want dan denk je dus, ja, maar... ik, sta, ik snap ook oprecht niet... weet je wie het in zijn hoofd had om iemand neer te steken. Waar komt dat vandaan? Ja. Maar vooral als je twaalf bent. Ja. ja, maar ik heb sowieso nou ja, wel... ja, overal bezuinigen... dan krijg je dit, hè? Nee, maar, maar kijk, maar dat, dat, natuurlijk klopt dat ook... maar kijk, er is natuurlijk wel een verschil tussen... Eh, enerzijds nee, is, zijn die systemen... om, te, te, zeg maar, om dat te voorkomen... Anderzijds is het natuurlijk niet minder moreel verwerpelijk dat je dat überhaupt in je ja, hoofd het is, haalt. Het is he? natuurlijk nooit, opge, het is nooit goed te praten. Dus wat ik net zei klopt niet helemaal. Maar er is wel een verband tussen slechte zorg, slecht onderwijs en dat soort dingen. En dat mensen slecht in een slechte sociale omgeving worden opgevangen. Want dat gebeurt ook in sommige plekken van Nederland gebeurt het vaker. Of in ja, sommige Rotterdam, wijken, Marmeren, kijk, dit is dan in Haarlem uh, toevallig. En niet per se een straat waar uh, heel veel problemen zijn. Maar uh, dat zie je wel breder. Van als het gewoon niet goed gaat uh, met sociale controle en de cohesie. Dat het, uh, ja. ja, En dat is toch wel aan het beleid te wijten. Ja, ja het, is, uh, het is lastig. Wat vindt Mickey ervan? Ja, raar. Gewoon. <laughs> ja. Ik probeer gewoon keer op keer iets uit Mickey te halen. Wat vind jij er nou eigenlijk van? En dan, ja, raar. Nou ja, goed. Nog afsluitende woorden hierover? Of gewoon Nou ja, de overvaller. Die overviel, trouwens. maar niet aan je microfoon. Die overviel, trouwens. De supermarkt, het hapje. Zo heet de supermarkt in de krant. Mijn laatste afsluitende woorden hierover zijn toch. De wijken waar sociaal het, gezien het, het meest slecht gaat, zijn toch vaak wijken met grote groepen migranten. Misschien moeten we eerst toch even wat voorzichtiger gaan zijn met grenzen en uh, noem maar op, ja. zorgen dat de problematiek daar wat, wat wordt maar opgelost, hoe, de parallele culturen komt? worden doorbroken. En dan komt? komt het weer goed. Maar het gaat niet eens om waar het komt. Nou, het daar, gaat nu. Nee, nee, gaat nee, nee, nee, nee nee, nee, nee. Het gaat er nu om oh, hoe los we het op. Dat is mijn belangrijkste opdracht. Nou, dat ik is nu belangrijk. We het ik. ik weet hoe we het nou, nogmaals, oplossen. Nogmaals, eerst zorgen dat de toename stopt en dan, aan, en dan ook aandacht in die wijken. Mag ik ook zeggen hoe ik denk? Ja, dat mag zeker. Dat het kan. Dat leek niet het geval dat ik dat kon zeggen. Maar je kan wel. Uh, natuurlijk moet je inzetten op dat er uh, controle is op hoeveel mensen hier naartoe komen. Die maatregelen worden allemaal niet genomen. Uh, en tegelijkertijd worden er ook geen maatregelen genomen op inderdaad de segregatie. En dat er gewoon. Ja, dat is al heel lang geleden gebeurd, dus dat kan je nu lastig oplossen. Maar ja. dat er gewoon inderdaad mensen bewust in wijken bij elkaar zijn gezet. Ja, dat moet slecht Slechte sociale ontwikkeling. Ja. En dat is altijd een deel te wijten aan de mensen zelf. Maar grotendeels is het gewoon het beleid. Okay. Nee, natuurlijk. Maar, tuurlijk, maar dat, dan zijn we het wel eens. Ik, dat... ik vind beide. Ik vind en, inderdaad, dus en stoppen even met de toename. En dus wat jij zegt inderdaad. Hoe, hoe brengen we mensen weer meer samen? En, ja. en nou ja, die problematiek daar uh, oplossen. Oké, okay, dit ga ik snel afhouden voordat het weer uit de hand loopt. Nou, yeah. We gaan weer naar een stukje muziek. We gaan luisteren naar het nummer Ken uh, Say No van uh, The Wombat. Dus nou ja, veel luisterplezier.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 Idea. Just feels exactly like a great idea. And we try to sit still and feel it all, but we'd rather run away than feel it all. You know, I can't say no. Doing everything we can to increase the noise, and we don't care if it's trash. Ja, je hoorde The Wombat met dat nummer Kan 2.0 van hun nieuwe album. Oh, The Ocean, die is, uh, ik geloof, twee weken geleden uitgekomen. Het album zelf vond ik niet heel bijzonder, maar de singeltjes waren wel lekker. Dus vandaar deze. Het is tijd voor Back Online, de dubbediek waar we het gaan hebben over allerhande online zaken. Maar ook social dingen en, nou ja, gewoon dingen die ons online opvielen. En de eerste die ik tegenkwam is dat de waarde Bitcoin uh, gezakt is onder de 85.000 euro. Naar de grootste crypto-hack ooit. Dus ja, dat is uh, gebeurd en dat komt dus ja, omdat er een aantal schandalen waren met de coin. En uh, daardoor hebben mensen het vertrouwen toch een beetje kwijtgeraakt. En dan ga ik toch ook weer gelijk denken, ja, is het dan toch wel handig al die uh, cyber bitcoin dingen? Want ja, als het zomaar gehackt kan worden. Nee, niet. Ook wist niet dat we alweer mochten praten, ja. ja. <laughs> we waren even afgeleid door een achtergrondgeleidje, Mike. Ja, okay, ja, maar Dit is dus ook uh, weer gewoon... Maar okay. oh, oh, oh, oh. crypto, ja, het, ja, maar dit is het moment om in te stappen, hè, jongens. Want als de, als de koers daalt, dan moet je in Precies, jongens. Dit is financieel bindend advies. Uh, nu instappen. Al je geld te instappen. Nee, wat, wat we wel een half jaar geleden hadden moeten doen, is goud kopen. Want goud ah, is echt gek. Die doet altijd van die rare dingen. Ik weet niet waarom. Dat doet helemaal niet slecht financieel gezien, maar die vindt het altijd nodig om overal puntjes te sparen en dingetjes te doen. en zo. Dan denk ik van, mens, als je licht gaat omrekenen naar je uurloon, volgens mij kan je net zo goed gewoon een uur extra werken, maar goed, dat vindt hij dan leuk. Nou, en doe, uh, uh, hij heeft ook. lijkt bij een of ander vage muntje, waar hij dan alleen maar simpelweg op een knopje hoeft te klikken als de telefoon. Dat doet hij dus trouw twee jaar, crypto-munt. En die man heeft 2000 euro verdiend. Door twee jaar lang een knopje te drukken. Dan liet hij me ja, gisteren ineens eens zien. Ja, ik weet, het is jammer dat ik de naam van die niet een munt niet ja, weet. het is een crypto-munt. het is een crypto-munt. Ik, ik stuur hem een appje. Er, hoezo ik, moet je erop Ja, ik weet dan? Ik zal ze even vragen wat dat nou voor muntje is. Dan komen, komen we daar zo bij de uitzending nog even heel kort... Ja, dan uh, dan gaat het kwartje van. Ja, precies. Uh, maar goed, dus laat ik het wel zeggen. Blijkbaar kan je nog steeds winst maken met crypto. Jammer niet aan je microfoon kan Wat is dit voor... Oké, okay, dus ik wil even wat aandacht vestigen op de staat van Mirko en maar Wat gebeurt hier nou vandaag? Er is helemaal niks aan de hand. We zijn gewoon heel ja, erg We zijn gewoon hartstikke blij. Nou, ja. dat is goed. So, wat gebeurt er daar bij jou, Mike? Ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik probeer gewoon een, een <laughs> programma te maken. Dan word ik al twee keer geprenkald voor de uitzending. Dan word ik vervolgens ook nog iemand die aan zijn microfoon zit. Te <laughs> <laughs> en Ja, dan krijg je rust. Hey Jammer, jongen. Dat is toch niet fijn voor de oh, luisteraars. Dit is leuk. Stel, irritatie. we hebben hier luisteraars met misofonie, hè? Huh? Wat denk nou ja, dan je, dan dan moet je nu Dat doen nu Ik vind, vind het niet inclusief je van je jou. Misof, <laughs> maar in, we hebben In het tweede uur hebben we nog een irritatiefactor. Dus zeker. Is, uh, we hebben, Mike is nu het leidend voorwerp. So ja, ja. ja. Zeker, zeker. Maar Mickey, dus overstappen hm? van WhatsApp naar Signal wordt een soort daad van verzet. Steeds meer mensen doen het, ga jij al over naar Signal. <laughs> Grappig dat je dat zegt, dat was ik een jaar geleden al. Oh, oké. Okay. Ik, uh... ik heb Signal heb ik al een jaar lang, maar Signal is nog steeds niet zo uh, um, encrypted als uh, iets anders zoals PrivacyX. Dat is waar. Ik nu bijvoorbeeld uh, oh. aan, aan denk. PrivacyX is zo privacy gebonden dat, dat zij. Kijk, Signal. Wat Signal doet is Signal die, uh, die, die maakt kopietjes van alle berichten die hij stuurt. Dus wat jij daadwerkelijk hebt gestuurd, dat kan je niet traceren. En Signal, die, heeft, uh, die, die, die slaat niks op wat jij zegt. Het enige, wat, daarom is Signal zo handig... het enige wat jij van Signal, wat Signal van, van de gebruikers weet... is het telefoonnummer, verder helemaal niks. Geen key, geen gmail, geen niks, helemaal niks. Dus ook foto's, video's, alles wat je nou elkaar stuurt op WhatsApp... wordt opgeslagen door de database van Meta. Maar... Alles van Signal, dat wordt niet opgeslagen... want heel Signal heeft alleen maar jouw telefoonnummer. En Privacy X is meer zoiets. Dat is nog meer uh, uh, privacy gebonden. En dat is dus, die ontslaan dus nog minder gegevens van jou. Uh, dus ja, overstappen op iets anders zoals Signal. Gewoon doen, want niemand die ziet wat je doet. Maar Mickey, wat, wat doe je dan allemaal ja. voor geheim? Hm? Dat jij al zo... Nou, dat is heel simpel voor mij uit te leggen. Ik doe niks raars... Oh, ik ben dus... gewoon, mijn privacy staat gewoon heel ja. hoog. En ik heb geen zin dat de overheid ziet. Okay. Wat nee, ik maar vriendenstuur. ik respecteer dat. Want ik ik denk, heb ik soms hele van, oh, nou ja, wordt steeds uitgezet. Ja, zometeen. Ik, ik heb zometeen, nou ja, ik, ik heb soms met, met bepaalde vrienden van mij... heb ik soms hele controversiële uh, gesprekken... En die mogen de overheden absoluut niet uh, zien. Uh, Oké. Okay. Uh, als uh, je meeluistert, agent uh, niet uh, um, zijn telefoon controleren als Dat kan dus ook niet, want het staat op de signal okay. en op privacy X. is echt niet. Heel, goed, heel Daar goed. kan niemand bij. Dus nou ja, niet de IRS, niet maar ik moet Wat zeggen, ik, ik moet oh. zeggen, nee, ik, ik wil je nog wel wow. heel veel zeggen. Ik, ik ben een beetje lollig aan het doen, maar ik, ik snap je oprecht wel. Ik had dit vroeger, maar toen nog met Telegram. Dat is nu natuurlijk wel weer een beetje ja. dubieus. Met die eigenaar en ingewikkeld. Maar goed, ik heb echt een tijd. Ik denk anderhalf jaar lang, toen ik 15 of 16 was of zo. Heb ik gewoon echt exclusief Telegram gehad. Ik heb zelfs WhatsApp gewoon verwijderd. Vond mijn familie vreselijk. Maar het was, was ook wel lekker rustig. Want weet je, nou maar, alleen de mensen die mij echt uitmaakten, had ik toen. Dat was mijn vriendin. Dat waren een paar van mijn beste vrienden. Die had ik toen op Telegram. Ja. En dat ja. was het. Geen bullshit. Nee, geen bullshit. Okay. Ik bedoel, de rest die wilde toch niet voor me installeren. En, nou, dan uh, niet. Dan weg. Vladimir. Nee, ja, nee, maar, ja misschien. Ja. Oh. Nee, maar zeg maar. Ik vind, dus, ik vind het dus wel grappig. dat Nu dit, dit natuurlijk wordt gezegd. Nu inderdaad. Maar dan denk ik, ja... Uh, iedereen overstappen naar Signal alles, denk ik... ja, ik weet niet, ik ben, ben ik daar wat, in die niet helemaal bezig? Wat ik ervan vind, is sowieso met privacy... en zo vind ik ingewikkeld. Ik denk altijd, ze weten toch wel alles. Maar met berichtjes heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Maar de reden dat mensen nu overstappen... van WhatsApp naar Signal, is vooral de invloed... He, van Big Tech en dat soort dingen. Ja. Maar als iedereen straks... Naar Signal overstap, wordt dat ook een groot bedrijf. Nou, ik, ik moet zeggen, dus dan krijg je hetzelfde probleem. Ik zit nu even te kijken op de Signal. Ik heb even op Wikipedia opgezocht, want ik moet zeggen, ik las dit dus. Het was een artikel van nu.nl waar we het trouwens net over hadden. Dat steeds meer mensen, dus als daad van verzet tegen Big Tech, tegen Meta, overstappen naar Signal. Dus ik heb even Signal ingetikt. Ja, goede voorbereiding. Ik weet dat heb ik nu even gedaan. Maar ik zie dus inderdaad dat de, de source code van Signal Server, Signal uh, iOS, Signal Android, die staat gewoon openbaar op GitHub. Dus dat betekent dat. In principe, en ik weet niet of zij qua licensing of dat de servers die zij zelf hosten. op een bepaalde manier beveiligd zijn, daar kom je nooit achter. Maar ik zie in ieder geval dat er componenten van de app open source zijn. Hm. En zolang componenten van de app open source zijn, kan je in principe altijd zien wat er in zo'n app gebeurt. Dat heeft, moet je natuurlijk wel met de korrelsjes zout nemen, want ja, misschien gebruiken ze wel iets heel anders dan deze repos, dat weet je ook niet. Maar vaak bij zo'n open source app mag je ervan uitgaan dat dit, de code die je hier ziet, wel de code is die wordt gebruikt en wat. Ja, in groze lijnen, als jij een backend server gebruikt van zo'n third party. Dus van Signal, maar ook van WhatsApp. Ja, dan kunnen ze er altijd in principe mee doen wat ze willen. Maar het überhaupt open source van delen van zo'n app, is al een, op zich een goed teken. Ik zelf zal in ieder geval niet zo heel snel als Signal overstappen. Want eerlijk gezegd, geef ik er gewoon niet genoeg om. En nou ja, los van Mickey, dan hoor je net niemand die je kent zit op Signal. Dus in dat geval uh, ja, niet zoveel van dit. Ik ben trouwens achter wat die coin is ondertussen. Oké, okay, Voor de mensen ja. die dit willen, mm -hmm. het gaat hier dus om de coin Pi. En eigenlijk mine je dus bitcoin, of bitcoin, crypto, sorry, het is geen bitcoin. mine je dus die crypto via je telefoon. En het ja. enige wat je daarvoor moet doen is dagelijks een knopje hij indrukken. Hij is een miner. Dan gebruik je dus een heel klein beetje ja. van de rekenkracht van je telefoon. En voilà. Nou ja, en hij heeft dus gewoon uh, 2000 ekjes nu. Dat is door dat met, twee jaar te doen. Dat is helemaal een coin die bijzonder makkelijk is, Hoe heet mine, die coin? Pi. Nou, Pi. Pi. Oh. Leuk. Dus uh, nou, mocht, iemand dat, mocht iedereen nog elke dag een knopje in willen drukken, dan, uh, dan kan dat. Oké. Okay. Nou, dit was yeah. uh, Back Online. En mocht jullie nog meer online dingen willen bespreken, we hebben we in het volgende uur natuurlijk nog wel wat ruimte hier en daar. We gaan nu weer even naar een lekker nummer, uh, nummer. We gaan luisteren naar het nummer 45 van The Gaslight Anthem mm. en de Meer coke Show Pudget Editie. <laughs> van The Gaslight. En ik zeg dat net ook al tegen Mick. Ik zeg, we zitten een beetje in een alternatief ritme dit keer. Maar maak die maar niet druk, want ik, de april uitzending, die presenteer ik ook weer. Vooral natuurlijk weer op Koningsnacht. Dus ik heb weer een legendarisch idee. Oh, maar het is nu in ieder geval tijd voor iets nieuws. Je woont nog steeds bij je moeder. Je koelkast is leger dan je spaarrekening. En je idee van het eten gaan... is een diepvriespizza in de oven geworden.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 En uh, nou, eindelijk met een uh, geluidje, zoals het uh, hoort. Een jingeltje, uh, dat zou ik al twee maanden doen. Maar goed, we zijn er, hè. We, we hebben het gedaan. Je hebt wel je best gedaan. We hebben, ja, ik heb mijn best gedaan. Er zit een heel achtergrondliedje ook bij, dus als het goed is, uh, gaat hij zo spelen. <laughs> ja, zeker. En uh, nou, wat, uh, wat hebben we vandaag op het menu staan? Eigenlijk iets heel simpels. Uh, want ja, dat is natuurlijk ook, hè. we moeten met een klein budget moeten we aan de gang. Uh, maar... Wel iets wat ik zelf ook gewoon echt heel lekker vind. En dus soms ook wel eens gewoon maken als ik denk... Nou, ik weet even niet wat ik moet. Dus wat heb je nodig? Je hebt een zak half om half gehakt nodig. afhankelijk van hoeveel mensen een grote of een kleine zak. Uh, je koopt dat bladerdeeg. Je zorgt dat je een uh, groen vers jalapeno-pepertje uh, in huis hebt. Wat kaas. Dat kan gewoon kaas zijn die je hebt liggen in de koelkast. Het liefst iets jongs, het liefst iets smeltbaars. mag ook cheddar cheese zijn. Dat is ook prima. Nou ja, en twee... ...aprika's ja, en nog wat tomatenpuree. En dan ben je er eigenlijk al. Lijkt allemaal veel, maar goed, als je dit bij elkaar koopt... ...dat zijn goedkope uh, ingrediënten... ...dan zit je misschien op 5 euro... ...voor 6 van die dingen. Nou, wat je doet, je zorgt dat je de, het gehakt... ...doe je in een, uh, in, een, in, een, in een kookpannetje eigenlijk. Je zorgt dat het goed bakt... ...en je, je hakt dat fijn met een, een soort aardappelpureerstaaf ...zoals je dat uh, noemt. En dan krijg je eigenlijk van die hele fijne... ...knapperige, crispy... ...ja, zeg zeggen, een soort van gehakt... Bebbles, uh, kleine, kleine steentjes worden het, zeg maar. Nou, daar doe je wat van de tomatenpuree bij. Daar doe je een beetje knoflook bij, zodat het wat smaak krijgt. Je doet een beetje zout bij, wat peper bij. Uh, als je heel fancy bent en je hebt een goede maand... je hebt een euro extra te besteden, kan je dus nog wat bosuider heen doen... als je heel, uh, heel, heel wild wil doen. Zo, dat is duur. Ja, dat is duur. Dan uh, dat is uh, 40 hele cent extra. Nou, die gooi je er dan uh, doorheen. Tot je echt een soort van lekker, nou een beetje... Je kan ook uh, knoflookpasta gebruiken. Dat is misschien nog wel iets makkelijker zelfs. Ook iets goedkoper voor hoeveelheid. Dat Dus ook een, een tipje. Nou, tot je echt een soort lekkere nou, vlees, knoflookpasta mix hebt. Nou goed. Vervolgens kan jij de paprika, als je hem helemaal perfect wil doen... Uh, als je geen elektrisch hebt, maar op gas doet... doe je hem op gas. Dan zorg je dat hij helemaal zwart blakert aan de buitenkant. Dan doe je die in een potje met een deksel... of een Tupperware pot met een deksel. Dan laat je hem even 5, 6, 7 minuutjes stomen... in de eigen hitte. Nou, dan kan je met een keukenrolletje dat zwarte helemaal afhalen. En dan heb je een hele ja, diep gerookte paprika-smaak... zonder dat je het zwarte aan het eten bent. Dat is wel belangrijk. Haal dat er wel goed af. Snijd dat in kleine stukjes. Gooi dat door je mix heen. Gooi dat net als de jalapeno op het laatste moment door je mix heen. Vet een bak in die je in de oven doet. En vul eigenlijk de stukjes bladerdeeg die je hebt met die mix. Nou, maak daar mooie schattige pastijvormige dingetjes van, mooie ronde balletjes, uh, hoe je het ook maar wilt maken. Driehoekjes, wat je leuk vindt. Leg ze mooi in de pan zodat ze wel ver genoeg uh, uit elkaar liggen, zeg maar. En nou, stop dat in de oven. Laat dat, ik zou zeggen, 16, 17 minuutjes op 180 graden zoiets uh, zitten. En voilà, je hebt gewoon hele kleine, lekkere, ja, meatpies met die kaas er ook doorheen, noem maar op. En, en, ja, ik, ik vind dat echt zelf super lekker Als ik, uh, als ik niet weet wat te maken, dan, uh, dan doe ik dat. En ja. hoe, lang, hoe lang duurt dit om te maken? Um, nou ja, met overtijd bij ik de half maar, een half uurtje. Oh ja. Maar wij ja, kunnen dus, dus nu eindelijk zeggen dat Mirko echt kan koken, hè? Want we hebben het eindelijk eens mogen proeven, hè? Ja, ja. ja. ja. ja dat, dat is dus waarom we de budget niet doen, hè? Uh, geen budget. Nee, nee, precies. Dat was even voor de luisteraars. Ik, ik zit dus al wat is het, een jaar doe ik deze... Doe, Nee, twee jaar. Twee jaar, ondertussen ja, heb komt, ik deze kookrubriek. Nou, ja. koken rubriek. nou en, en de hele tijd zeg ik... Ja, nee, ik kan echt koken. Het is echt goed, hoor. En, uh, maar dat hebben zij nooit geproefd. Dus ik heb ze uitgenodigd voor zeven gangen diner. Nou, dat waren geen budget dingen, <lacht> kan ik jullie zeggen. Ik zat zelfs bladgoud op een paar van de <lacht> <van>, uh, <lacht> ingrediënten. Ja. Maar daarom, jongens, we moeten de rest van het jaar besparen. Dus ja, uh, dus, uh, de budget editie. Hè? Uh, goed. Ja. Uh, uh, live fast, die young. Uh, dus, uh, dus dat. Ja, ja, want ja. Het, is, het is wel mooi dat we nu echt kunnen zeggen dat het dus ook echt geen scam is, dames en heren. Het is nee. een stopje bevestigd hier <laughs> of hem. Merko kan ja. kopen. Meerkook kan ja, hij kan het wel, ja. ja dus uh, hoe ja. kijken jullie uit naar het de, de budget 7 uh, uh, budget, uh, budget ja. gangen menu binnenkort? Als je, maar geen, eh? <laughs> als, je, uh, als je maar geen pot zout laat e e e open. Nou, dat was een beetje Want Dat is dus ex exact dit recept waar ik ja. het nu over heb. Nou, oh, en toen was ik dus ja. bezig met zeezout erin gooien een klein beetje. Want het is net niet zout genoeg. Nou, dat dekseltje valt eraf. Helemaal. Misschien ja, het. daar ga ik dus dat was die, jammer. Dat, is ja, ja, dat was dat is dus, wel is uh, ja, zwaar een lucky ja. Want toen heb je uiteindelijk een resort, maar ook niet zo'n budget optie, toch? Nee, toen uh, was de beste optie. Ik vond het de beste optie, ik kon natuurlijk ook naar Albert fietsen. Maar toen was ik er helemaal klaar mee. Dus dan heb ik uh, sushi besteld. Ja. Want jij denkt, ja, ik wil natuurlijk... <laughs> jij denkt, ja, jij denkt natuurlijk, ik wil gewoon league spelen. Uh, ja, ja, ja, ja, ik wil jullie league spelen. <laughs> dus ik denk, uh, lekker rustig toch. Dan wordt, komt er sushi aan, kan ik dat ondertussen eten. Ik vond het, uh, was een goede oplossing. Dus, uh, nou ja. Maar als je dus geen zout in je eten laat vallen... is dit echt heel lekker. Simpel en goed. En overigens ook echt super lekker om te doen bij een barbecue... als een soort, soort um, bijgerechtje of zo. Werkt dit ook echt prima. Dan geef je iedereen gewoon één in plaats van twee of drie. En het, het, ja, het is gewoon super lekker. Dus uh, probeer het, zou ik zeggen. Okay. Simpel en goed. Ja. Ja. Soms heb je niet veel nodig in dit leven. Ik ben benieuwd waar je ja. volgende maand mee komt. Ik vind het Dankjewel. inderdaad een, een goed verhaal. Het is dan is als we een aan de eerste uur dat betekent... maar één ding dat is dat het tijd is voor de te dus daar gaan we gewoon naar luisteren. Het wordt Snow Patrol met het nummer Just CS. Yes. natuurlijk lekker lekkere nummertje uit 2008 of 2009. Ik kwam er even niet achter. Maar goed, we gaan het even naar luisteren. In het volgende uur natuurlijk ook nog genoeg maken We gaan het nog hebben over het Zandjes kwartiertje. Een irritatiefactorje. En we gaan natuurlijk even onze ongezouten... Ja, zonder zout, merken Het kan echt een mening geven over het uh, Nederlandse inzending voor het Eurovision Songfestival. Hij is lekker. Maar eerst dus de Zero Snaller. C'est Oh, sorry. Ja, nee, dat, dat is niet anders. Dat komt oh, dus nou. wel.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 Take my heart